Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Portugese synagoge in Amsterdam is vanavond stilgestaan bij de Kristalnacht. Precies 87 jaar geleden werden Joden in Nazi-Duitsland... het slachtoffer van een georganiseerde klopjacht. Duizenden synagogen en Joodse winkels werden geplunderd. Honderden mensen werden gedood. Voor het eerst was een Duitse minister bij de herdenking in Amsterdam. In haar toespraak waarschuwde ze voor de gevaren van het toegenomen antisemitisme. De directeur van de BBC en de hoofdredacteur van BBC News stappen op. Aanleiding is een documentaire over de Amerikaanse president Trump... die bij de Britse omroep werd uitgezonden. Daarin zou selectief zijn omgegaan met uitspraken van Trump... waardoor het lijkt of hij expliciet opriep tot de aanval op het Capitool in 2021. Daardoor zouden kijkers zijn misleid. De Britse minister van Cultuur sprak eerder al van een zeer ernstige kwestie. Zowel de directeur als de hoofdredacteur erkennen nu dat er fouten zijn gemaakt. Een moskee in Emmelord heeft te maken met een reeks bedreigingen en intimidatie. Vanochtend is bij de ingang een tas met versnippende Korans gevonden. Daarop stonden teksten als stop islamisering en geen moskee in onze straat. Eerder deze week werd de imam via de telefoon bedreigd... en vrijdag lag er een dode vogel op de deurmat. Het is onduidelijk wie er achter de bedreigingen zit... De moskee in Emmeloord zegt dat het een goede verhouding met de buurt heeft. Het bestuur heeft aangifte gedaan. Verkenner Wouter Koolmees spreekt morgen met Rob Jette van D66... Dylan Jesselgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA. Hij zegt nog altijd de hoop op een doorbraak... al gaf hij eerder aan niet voor kerst een nieuw kabinet te verwachten. Deze week sprak hij met alle partijleiders. Dinsdag moet hij zijn verslag inleveren.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 Met nu, van klink tot klank. Ja, Hans moet even... Doen. Hans, ben je al een uh, tijd verkouden, Hans? Ja, volgens mij bij de vorige opname ook anders. Uh... Oh, het is toch niet besmettelijk? in de nee, studio? Nou, nee. zei vroeger altijd, als je dan zo hoest... Oh, die haalt de nieuwe aardappelen niet meer. <laughs> <laughs> maar ja, dan wachten we wachten het even rustig. Ja, ja, ja, precies. Welkom terug bij de Van Klink tot Klank Show Met Hans van Klink en Ben Oveugen. We gaan weer een heel uur uh, fijne muziek uh, voor je draaien. En tenminste, dat uh, hoop ik. Want uh, Hans van Klink heeft natuurlijk zo'n eigen smaak. En, uh, maar waar ik wel heel een beetje in mega, uh, Gons, dat is natuurlijk, we beginnen met David Bowie. Ja, een van mijn grote helden. De Custibus non es disputantum, ofwel over smaak valt niet te twisten. Maar we spreken altijd wel iemand aan, mag je toch hopen. Was dat nou Latijns, wat je zei? Ja, dat was dat is ook het enige Latijn wat ik ken hoor. <lacht> <lacht> Daar laat het ook meteen weer bij. <lacht> Mea culpa, dat ken je toch ja, ook ja, wel? Nou ja, ja, maar dat gebruik ik niet zo vaak. Ja, ja, ja. Maar, uh, nou, zult maar over muziek gaan hebben? Ja, ja, ja. Bestandiger, hè, denk ja. ik. Ja. Nou, David Robert Jones beter bekend als David Bowie, geboren 8 januari 1947, maar uh, reeds overleden, 10 januari 2016. En dan schrik ik ervan hoe lang dat alweer geleden is. Ja, maar wat een schok was dat ook. Hè? Want ja, we en... wisten helemaal niks van hem en ineens was hij dood. Hè? Ja, hij, een kort ziekbed en ineens was het klaar. En hij ja. niet oud geworden en hij uh, heeft verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt. Zeker. Ik uh, prijs me gelukkig dat ik nog eens een keer uh, voor zijn woning in Berlijn heb gestaan, waarin Thijs heeft gewoond. Heel bijzonder om dan te weten dat hij daar overigens in een slechte tijd van zijn Leven met veel gebruik van verboden middelen uh, heeft gewoond. Hmm. Mooi om daar dan te zijn. Zijn portret hangt dan ook aan de gevel. Okay. Dat wordt best oh. heel bijzonder. Ja. Uh, Prachtige muziek gemaakt. En eigenlijk hebben we nu een liedje uitgekozen... wat een beetje aansluit bij het voorlaatste liedje van het eerste uur... van Michel Polnareff. die opvallende piano. En dat uh, horen we in dit nummer ook terug. Het is van de LP Aladdin Sane. En daarvan is de hit The Gene Genie vooral groot geworden. Maar wij gaan naar een ander nummertje luisteren. Een mooi, mooi nummertje, een nummertje, Lady Grinning Soul. Dat was uh, nou, een prima nummer. Hè? Niks mis mee. Um, um, Wou je er nog wat over vertellen? Nee, eigenlijk heeft eigenlijk een enorme lijst aan prachtige nummers. Zeker. Ik herinner mij onze uh, eerste of tweede uitzending. dat we het nummer Five Years lieten horen. Ook zo'n dragend, slepend nummer. wat niet een echt hitje werd. zoals de Gene Genie. maar uh, eigenlijk mooier dan uh, de bekende nummers van hem. Met, ja. Als je zijn discografie erop naast laat. dan heeft hij echt heel veel van dat soort mooie nummers gemaakt. Ik had ooit nog eens een LP-vorm. Een echte LP. En dat was. Uh... Eigenlijk met alleen maar... Dat was kant B met name. Ik kan me herinneren. en Dat was 15 minuten alleen maar instrumentale muziek. Dat was heel bijzonder voor die tijd. Dat, okay. was, dat was echt nog... Nou, dan heb ik het over de jaren... 80, Nee, later dan jaren 70 van de vorige eeuw. Dus, oh, dat zou uh, goed kunnen, ja. Dus, uh, ja, ja. En dat, uh, ja, dat gebruikte is ook dat goed. voor een, zelfs dia-serie had ik dan. En, en ja. dan gebruikte ik dat als achtergrondmuziek. Hè. Ja, mooi hè. Ja. LP's, waar heb je het over? Ik, ik ben nu weer bij de Kringloopwinkel in de bakken aan het speuren of ik het mooiste tegenkom. Maar iedereen mm. doet dat tegenwoordig. Dus de zeldzame exemplaren zijn er meestal al uit. Ja. Maar ik weet niet of dat voor jou ook geldt. Maar ik heb mijn LP's dus ooit gewoon weggegeven. Ja. Ik weggegooid. Ja, en ja, daar ja. heb ik heel erg veel spijt van. Ik ja. had er meerdere van David Bowie. The Rise and Fall of Siggy, Stars and the Spiders from Mars. Mm. En dan deze, Aladdin Sane, die witte hoes met die kopper op, met die bliksemschicht op ja. de voorhoofd, ja. uh, Hunky Dory, een ode aan uh, Andy Warhol. Ook zo'n prachtige LP. Het nam ook zoveel ruimte in beslag, die LP's. Ja, <laughs> dat dat was ja. <laughs> beetje, het is met boeken, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. staat helemaal vol met die spullen. Dus, uh... Ja, dan maak je op een gegeven keuze. Zin. Dan komen ja. de cd's eraan. Die zijn inmiddels ook alweer in de Kippelton verdwenen. Ja, <lacht> hebben we hebben alles digitaal. Maar ja, zo af en toe nog niet zo lang geleden vond ik bij Kringloop Nade een origineel exemplaar van Sticky Fingers van de Rolling Stones. De okay. beroemde LP met Hoes, met Spijkerbroek, met Rits. Mm. Ja, is dat dan tegenkomt is toch wel heel leuk. Ja, ja, ja. Nou, misschien koop ik weer eens een pick-up en dan kunnen we dat live in deze radio show laten horen. Ja, dan nou, heel romantisch beweren dat we het kraak zo erbij vinden. <lights> <laughs> ja, precies. We gaan door met soft cell. Ja, even een kleine persoonlijke anekdote. Italië 1982. Ik uh, was in jaren 324 en ik reed uh, door Noord-Italië heen. Uh, van de uh, ene jeugdcamping naar de andere. En uh, dan moest je om tien uur moest je de boel weer inpakken en opkrassen. En mm. daar werd je gewekt door de muziek die we straks gaan horen. En dat oh. kende ik toen nog helemaal niet. En het is een langdurige nummer en dat werd bij herhaling gedraaid. en Wat hoor ik nou toch? En dan ben je heel rustig wakker. En dan, dacht je, nou, dan ga ik mijn slaapzak maar oprollen. <laughs> Zo ging het letterlijk. Uh, een duo. en uh, Mark Elmond, geen kleintje, heel erg bekend in de popzien. En de instrumentalist David Ball... die overigens heel recent overleden is. Mm. Mark Elmond is groot geworden als solo-artiest. Maar waar we naar gaan luisteren... Uh, dat was toen ze nog duo waren de Soft Cell. En een prachtig nummer brachten ze toen uit Painted Love. En de versie waar wij naar gaan luisteren... is een langdurige versie... waarin twee nummers aan elkaar worden geplakt... Uh, tainted Love and Where did our Love Go? Uh, met flink wat uh, elektronische muziek invloeden er doorheen. Maar Een lekker lang, slepend nummer van Soft Cell. Ja, lang is 8 minuut 55. om elkaar te plakken allemaal met je van de Supremes erachteraan. Dus net zoals ik altijd... een gevoel krijg ik erbij van... zo'n artiest, ja, die weet eigenlijk niet van ophouden. En dan zit hij een bepaald erin. en dan denk ik, nou, dit, dit past er ook wel bij. We plakken het maar aan elkaar. Ja, ja, ja. Ja, en, dan, en zelfs dan weten ze nog bijna niet van stoppen. Ja, ja, ja. Maar Kappen, afkappen. Doe ja. bedenken aan Jackson Brown. Uh, The Low out and Stage. Die gaan we een keertje voor de volgende uitzending Oké. Okay, Twee okay, nummers ja. die zo prachtig... naadloos in elkaar overgaan. En vroeger had je natuurlijk daarna... Dat was meer, denk ik. Juist ook iets van de jaren 90, geloof ik. Die samengestelde beentjes of zangers en zangeressen. Die dan ook allemaal in een discotempo. Allerlei nummers achter elkaar. Dat was allemaal vol geproduceerd. En ja. ik weet nog dat die, die mensen die werden zeg maar voor een middagje zingen. werden ze ingehuurd. Kregen daar dus een bedrag voor van een paar honderd gulden. Dat was niet te veel. Willem van Koten, die was daar. Daar ben ik geloof ik mee bezig. En het werd een wereldhit zelfs. Daar dus, uh... die artiesten niks van terug. <laughs> ja, precies. Je hadden, hadden een klusje gedaan. En de producers. Een som. Ja, en de, en de producers die hebben hun zakken gevuld. Dus, uh, ja, nog ja. niet zo lang geleden was op radio 2 de week van de 90s. En uh, ja, er zitten wel leuke nummertjes tussen. Maar het, het kan mij minder bekoren dan uh, de periode waarin wij meer aan het vissen zijn. Hoewel er ja. ook later wel hele mooie paletjes ja. zijn gemaakt. Natuurlijk. Maar dat doorlopende disco dreuntje wordt op gegeven moment wel heel goedkoop. Ingezet. Ja, dan, uh, heel commercieel. Ja. ja. Nou goed, iedereen smaakt me, daar hadden het in het begin van de uitzending al over. Ja, we gaan uh, uh, naar een operazanger, ja. die overigens geen opera gaat zingen. Nee, precies. We gaan uh, luisteren naar een combinatie van Brian May en Andrea Bocelli Nou, een gaan toelichten. Brian May is uh, de, natuurlijk de gitarist van de wereldband Queen. Anecdote: 1974, Warmond de uh, Piet-Petat snackbar had een. En daar zaten allemaal singeltjes in. Van Tante Leen en Jordaan. En dat soort dingen. En één singeltje van Queen. Namelijk de Killer Queen. En nou, voor een kwartje kon je een nummertje twee keer laten draaien. Dus we gooiden er een gulden in. En al we acht keer Killer Queen achter elkaar. We yep. hadden toen al het gevoel van dat gaat groot worden. Heel bekend nummer. Maar ze zijn mm. natuurlijk veel groter geworden. Van uh, Somebody to Love. En de Bohemian Rhapsody. Nou dat houdt bijna niet op. Yeah. Tot aan het overlijden van uh, Freddie Mercury in 1992 geloof ik. Dat zeg ik nu even uit mijn hoofd. Ze hebben daarna nog wel met een gastzanger opgetreden... maar John Deacon, de bassist, die had er niet zoveel trek meer in. Die is een, een beetje in de anonimiteit gedoken... Hmm. Taylor en uh, Brian May zijn nog wel even doorgegaan. En in allerlei samenstellingen hebben ze nog muziek gemaakt. En uh, het prachtige nummer How Wants To Live Forever heeft Brian May opgenomen met Andrea Bocelli. Nou, wie kent hem niet? Bocelli is ontdekt door Zucchero die had een uh, operazanger nodig voor het nummer Miserere. Uiteindelijk heeft hij hem daar niet voor gevraagd. Dat is ingezongen door Luciano Pavarotti, maar de bekendheid van Andrea Bocelli was inmiddels gegroeid. De bekende blinde operazangeres, zanger, zanger, zangeres, hoe kom ik daar nog bij? Hij had een oogziekte glaucoom, kon daardoor heel slecht zien. En toen kreeg hij ook nog eens op 12-jarige leeftijd een ongeluk met een voetbal. En dat maakte hem geheel blind, Zo. dus dat is wel een heel triest ja. verhaal. Maar hij kan wel heel erg mooi zingen en heeft prachtige duets gemaakt met verschillende artiesten en... Deze is echt heel bijzonder. Ja. Brian May speelt gitaar en zingt zelf ook. En André Bocelli completeert het duet met het Queen nummer Who Wants To Live Forever. <applaus> Wie wil uh, eigenlijk ja, het eeuwige leven hebben? Dan komt het toch een beetje op neer, Hans. Ja, en dit is een uh, nummer van Queen. Wat uh, nog destijds origineel werd ingezongen door... Uh, uh, Freddy. Freddy erg even een kleine blok. Maar wel heel kort voor zijn overlijden. Dat, ja, dan gaan de verhalen rond van ja, dit heeft hij al uh, gezongen met in zijn gedachten van uh, mijn einde. Uh, ja, zelfs sprekend. Hij was al ziek natuurlijk. Hij was zeer ja. ziek natuurlijk op het eind. Dus, ja. Uh, ja. En, nou, in ieder geval een geweldige tekst. En, en uh, nou ja, je, je hoorde wel dat Andrea Borselli uh, die zong een enorme partij uh, mee. En, en dat is eigenlijk een fantastische uh, zanger voor de muziek eigenlijk van, van Queen, want uh, die Freddie Mercury, die had natuurlijk eigenlijk ook zo'n beetje half opera-achtige stem. Uh. Ja, we, uh, volgens mij hebben we die al een keer gedraaid. Uh, weet ik niet helemaal zeker. Hij heeft destijds uh, Freddie Mercury een duet gedaan met Montserrat Caballier ja. bij, uh, uh, ter ere van de Olympische Spelen in Barcelona, het nummer Barcelona. Ja, geweldig nummer. Ja, konden ze er samen ook wat van. Hè? En, ja. uh, opera, zangeres <laughs> ja. en hij, uh, ja. En zo merk je maar me weer het inderdaad een terechte opmerking dat die mooie, dragende nummers van die kun je heel mooi opera-achtig inzetten. Ja. Uh, ja, Theatraal. Ja, ja. Nou, dan krijgen we nu een dame, Jane. Ja, Wat, dat zou je denken. dan ga ik oh. je meteen op corrigeren. Ja, ook gelijk. Dat, uh, dat maakt ook duidelijk dat het volslagen onbekend is. Jane is namelijk de naam van een band. Een Duitse hardrockband. Oh ja, Ik heb hier een plaatje erbij staan. Met een uh, jonge dame. Maar goed, uh, een hardrockband Jane. Nou, ook bijzonder. Ja, en het uh, is een Duitse band in 1971 ongeveer, of 70, opgericht door Peter Panka, met daarnaast zich bassist Klaus Hess, saxofonist Werner Nadolny, en uh, uh, Panka speelde drums en zong ook. Inmiddels in 2007 is Panka overleden, maar de de eerste LP heette Jane Here We Are... en dat is echt een stevige rock roll, hard rock... en uh, in Duitsland groot, in Nederland vrijwel onbekend. Ik heb het leren kennen via een goede vriend van mij, André... die op een woonboot woonde destijds... en op een of andere manier die LP had gevonden. Mm. En het leuke van dit nummer is... om dat in ons programma te mogen laten horen... als er nou mensen zijn die denken van... nou, dat spreekt me wel aan. Ja, ga dan eens verder kijken... want de LP Here We Are staat dus met alle nummers uitgebreid op YouTube... En uh, nou ja, Peter Panka, de ziel van de band, leeft niet meer. Maar de band treedt nog steeds wel op in een andere samenstelling. Hetzelfde geluid ongeveer. Het is stevige, stevige rock'n'roll, Engelstalig. Maar het is een echte Duitse band. Jane met Here We Are. De proëzie heet Achteraf, bekeken, vooruitgezien. Achteraf, bekeken, vooruitgezien. Het idee was simpel. De uitvoering niet. Het is nu eenmaal zo. Soms kunnen zaken simpeler, maar niet simpel. Mijn gehele leven hoor ik al. Over twintig, dertig, vijftig jaar. Van voorspellingen wordt nauwelijks iets bewaardheid. De ongrijpbare toekomst. Wie kan een maand, week of dag vooruitkijken? Beter het heden te analyseren vanuit het verleden. Wat wij zeker weten, transporteren naar het nu. Ik heb een dierbare foto bewaard. Mijn mini houten, houtje touwtje jasje. Mijn stevige rode schoentjes. Een mannetje van zes. Anno 1963 op Mallorca. Tartuizer klooster van de mossa Chopin en zand. Zijn masker, Zijn piano. Een gipsen afgietsel van zijn linkerhand. Mijn vader en ik lopen door de tuin van het complex. Zijn arm om mij heen. Niemand is een eiland. Teder warm ouderschap. Wie kon er achteraf bekeken zo goed vooruitzien? Komstige herinneringen scheppen in je zoon. Hier heeft hij later wat aan. Het idee was simpel. De uitvoering niet. Achteraf bekeken, knap vooruit gezien. Vervolgens decennia later kunnen zeggen: inderdaad, jullie hadden gelijk. Alleen al omdat dit er 60 jaar later staat. Papa, mama, Marco, Faye de Mossa, Mallorca. Zo, dit was de juiste schuif. Marco Termes, natuurlijk, de Zandvoortse schrijver en dichter. Met wat hij zelf noemt proezie. Elke zaterdagmiddag, ja, één keer in de maand, laatste zaterdagmiddag. Bij Zandvoort op zaterdag bij collega Rob Harms. En nou, wij mogen dat dan natuurlijk ook gebruiken in ons programma van klink. Tot klank. Ja, daar mogen we best heel blij mee zijn. Want als je echt goed luistert naar wat hij te vertellen heeft, zijn het best heel mooie gedichten. Zeker, zeker, ja. zeker. En uh, daar zijn we Mark ook erg dankbaar voor. Goed, we gaan verder met uh, deze show. Um, ja, we, en we gaan even naar wat dames doen. Ja, en even een beetje anekdotisch. Uh, ik heb recent voor mijn pasgeboren eerste kleinzoon een rompertje gekocht. Met daarop de, uh, de tekst van de Doors. Dus je kunt nog oh. niet vroeg genoeg beginnen om kinderen en kleinkinderen. <laughs> Te beïnvloeden met je muzieksmaak. Ja, daar zal je opa er ook maar voor zijn later. <laughs> ja, dus ik, uh, ik ben altijd een groot muziekliefhebber geweest, heb veel gedraaid en mijn kinderen hebben er altijd naar geluisterd. Met name mijn zoon in Br Br Bram uh, heeft er heel veel van overgenomen. En wat, heb je dat, uh, wat heeft dat opgeleverd? Nee, ja, dat ze muziek echt... haten? of ook oh, muziekliefhebber zijn? Nee, in Berlijn is hij een vaste luisteraar van ons programma. En oh, hij heeft wat leuk. heel veel van. Uh, dus qua onze smaak neemt hij ook over. Maar het kan ook andersom. En dat is leuk, want ik herinner. Toen mijn dochter een jaar of 13, 14 was en zij als prepuber uh, muziek ging draaien op haar kamer en soms een beetje te lang en te laat. Uh ...begon mij iets op te vallen... ...en dat klinkt eigenlijk best wel mooi... ...dus wat we nu gaan horen heb je juist van haar... ...via haar leren kennen... Kijk. ...en dat is inderdaad een zangeres... ...Natasha Bedingfield. ...Natasha N. Bedingfield, ...geboren in 1981, een Britse singer-songwriter... ...met een hele aparte stem... ...en ook dit is weer een heel bijzonder nummer... ...die komt te horen een een slepend dragen nummer... Uh, ...Wild Horses heet het... ...en uh, ja, ineens schreef me dat naar de strot... ...toen ik dat hoorde... Uh, ...15, 18 jaar geleden... ...en ik vind het nog steeds... Een een prachtig nummer net als je Bellyfield met Wild Horses Ooh, yeah. I feel these four walls closing in face up against the glass I'm looking out is this my life I'm wondering it happened so fast how do I turn this thing all around? is this the pastures I'm thinking about mm. Een uitstekende muziek. kunnen we je ja, wel zeggen. Ja, ja, ja. Ja. We gaan nu een beetje up tempo doen. Ja, we gaan even een beetje een vrolijk neuntje draaien. Nou vrolijk, je kan er niet rustig bij blijven. Uh, we gaan luisteren naar Matt Bianco. Een Britse toekomst. Groep opgericht in 1982 door de bassist Kito Poncioni, de toetsenist Danny White en zanger Mark Riley. Later wel wat bezettingswisselingen gehad. Mark Riley is de enige constante factor. Hebben een paar leuke nummertjes gemaakt. Whose side are you on? And More Than I Can Bear. Het is een beetje jazzy muziek. Het is stevig, het is hard. Een mooi orgeltje erbij. En het nummer waar we naar gaan luisteren is Get Out Your Lazy Bad. En dat is ook zo prachtig opbouwend. Het begint, het begint niet rustig, het begint wel met een. Hoog tempo, maar qua volume nog rustig. Mm. Maar dan op een gegeven moment wordt er geschreeuwd: Nou, God hier, hier, een in NF-tijd. En dan nog de <laughs> variant erop. Dus het gaat steeds harder en steeds sneller. En uh, ja, het is een uh, stevig nummertje om de dag mee te beginnen. Maar wij gaan er bijna mee eindigen. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ja, met ja. Bianco met Get Out of Your Lazy Bad. Step to it baby She goes out every night Till the morning's light And she sleeps all day So come on, I get up I won't say it again I'll drag you out Nou ja, wij gaan zo naar bed toe in plaats van dat we eruit gaan. Uh, maar um, ja, dat was uh, Mat Blanco... In het Goud of Your Lazy Bed. De laatste dame van de, dit programma. Van klink tot klank. Um, um, Nina Simone. Ja, daar is die weer. Muziek om naar te kijken. Ja. Een bijzondere uitzending. Eerder is al in ons programma geweest. Uh, Eunice Kathleen Wayman. Betere bekend als Nina Simone, geboren in februari 1933 en overleden in Frankrijk in 2003. Amerikaanse zinger songwriter maar ze werd erg geplaagd door depressies en middelenmisbruik. Daar was ook af en toe gewoon in de war. Hmm. Uh, haar beste tijd heeft ze gehad toen ze in Nederland woonde en werkte en een oh. Nederlandse manager had. Dan is het een rustige fase in haar leven geweest. Uh, prachtige muziek gemaakt, heel bekende nummers en... Uh, dus op een gegeven moment in 1974 werd ze gevraagd op te treden bij het uh, uh, Roos Gala in Montreux. En uh, begint ze te praten van, hey, is David Bowie hier ook? Ik ben een groot fan van hem. Is hij hier en zie je de rondkijken En oh hij is er toch niet. En, wat is er toch aan de hand? En ja, moment, ja, ja, dan moet ik dan nu maar gaan spelen. Ze is echt een beetje van zoeken Ze is echt zoekende. Ja. En dan gaat ze op een gegeven moment achter de piano zitten. En ja, je ziet dat ze niet vrolijk is op dat moment. Dat gaat gewoon niet uh, goed met haar. Maar... Ja, eenmaal achter de piano en achter de microfoon gaat ze prachtig zingen. Ik zei net 1974 of 1976, kleine verschil, uh, vergissing. Het nummer heet Stars and Violins, maar ja, we gaan eruit, heb ik begrepen. Het is een lang nummer, maar ook met dat intro erbij. En ik adviseer de kijkers, uh, sla YouTube een keer over, open... en. Kijk naar Nina Simone Live in Montreux 1976. En dan ga je daar getuige van zijn. En ja. wij gaan er nu naar luisteren. En we gaan er daarna uit. Dus tot aan het nieuws, Nina Simone. dank voor het luisteren naar de Van Klink tot klank show hier op ZFM Zandvoort. Graag. Tot de volgende keer, dag. Nina all damn girl. boy is my dear friend and he lives with you and I wanted to know if he was here well, he's not here obviously he's still driving from some damn place because if David was here he would he would tell me he was here and what you're talking about ain't got nothing to do with nothing except show business and I'm not about show business now okay we leave you with this and um, It's sad, but that's what you expected anyway. Is my necklace beautiful? <laughs> oh, isn't it? it is from Greece, and Claude gave it to me. It is antique and over 200 years old, and it's meant for a queen, and I am a queen. <laughs> I know you are jolted because you're suddenly it occurs to you that it might be true. <laughs> Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun all in a blaze. Hey girl, sit down. <laughs> sit down.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 But it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away. If you hear a story. People lust for fame. Like athletes in a game. They collarbones and come up swinging. Some of them are crowned, some of them are downed. Some are lost and never found. But most have seen it all. live their lives inside cafes and music halls and they always have a story some make it when they young before the world is done as a dirty job on, someone will say you've had your day now you must make way don't they always but you never know the pain of using a name you never owned the years of forgetting you know too well that you who gave the crown have been let the down. You try to make amends without defending perhaps Followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek. You never could believe they really loved you. Never. Some make it when they're old. of faith to bad